Eentje voor het wel te gaan. Falkenburg op één, Voorhuis voorlopig op tweede. En die bent de kruis dus op drie. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.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 Kijk vanavond om 6 uur naar Thalassa op TV 5 Monde. Ervaar de wonderenwereld van de oceaan. Dit programma is Nederlands ondertiteld. tv5mond.com Voor interim online professionals kijk je op someone.nl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 Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. SGP roept op tot hervormingen. Een nieuwe Turkse aanval op strijders PKK. En Bob de Jong opnieuw wereldkampioen op de 10 kilometer. Het weer vanavond koelt het snel af en vannacht wordt het bewolkt. Morgen overdag opnieuw zonnig en 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Met alleen financiële bezuinigingen komt Nederland niet uit de crisis. Er moet ook worden hervormd, dat zei SGP-leider van de Staai op de jaarlijkse ledenvergadering in Hoevelaken. Hij belooft het kabinet een constructieve opstelling, maar niet zonder voorwaarden. Voor die constructieve houding is wel essentieel dat dreigende ethische verslechteringen achterwege blijven. Na het vertrek van Hero Brinkman bij de PVV... is de SGP nog belangrijker in Den Haag. En dus spelen ze ook een rol... bij de onderhandelingen in het katshuis. De ideologische druk... we merken dat allen toch... is heel groot om de zondagsrust verder uit te hollen. Om te tornen aan de vrijheid voor christelijk onderwijs. Om medisch-ethische wetten... verder te verruimen. Om de ruimte voor gewetenszware ambtenaren... in te perken. Om zaken als het verbod op godslastering uit onze wetgeving te slopen. SGP-leider Kees van der Staaij, bent u nu de beste vriend van Mark Rutte sinds deze week? Nou, een minderheidskabinet heeft vele vrienden. Waarom zo bescheiden? Nou, omdat dat de werkelijkheid is. Maar u kan de doorslag geven? Ja, maar dat kunnen andere partijen ook. Dus het is constant afhankelijk van... Uh, wat de opstelling is van alle partijen in de Kamer. En je zag het bijvoorbeeld bij een onderwerp als pensioen... bij een onderwerp als die politiemissie in Afghanistan... dat het ook weer wisselende partijen zijn die uiteindelijk ook steun geven. U zegt er moet hervormd worden zonder taboes. Ja, dat uh, horen we vaak uit het katshuis, maar u bedoelt daar eigenlijk iets anders mee. Want u vindt dat er meer gesproken zou moeten worden over abortus en euthanasie ook. Dat leven ook waarde heeft. Hervormen zonder taboes betekent uh, inderdaad zowel materieel gebied, maar heeft ook betekenis op immaterieel gebied. Kijk, het gaat nu natuurlijk vooral op dit moment ook in de, in de politiek... in de besluitvorming die nu voor ligt op die financiële onderwerpen... woningmarkt, arbeidsmarkt, gezondheidszorg. Daar hebben we ook allemaal zo onze opvattingen over. Vinden we dat je daar ook met een, een, een ruime blik naar moet kijken. Maar het past ook bij uitstek bij een partij als de SGP... om ook aandacht te vragen voor de thema's als bescherming van het leven. U zegt, er is sprake van een antichristelijke afzetmoraal. Je ziet op dat soort punten een soort afzetmoraal. Van, omdat vroeger vanuit christelijke waarden daar uh, stelling tegen is genomen, was het een soort automatisme dat niet christen daar dus voor waren. Terwijl ik denk van uh, ja, we mogen wel wat verder kijken. Ja, u zegt we moeten vrijmoedig getuigen. Klopt, wij moeten niet uh, uh, zeg maar, maar gaan zeggen van nou ja, die, die punten die wij naar voren brengen uh, als SGP, uh, die landen bij heel veel mensen niet. Dus laten we ons mond maar houden. Nee, dan maken we eigenlijk de, de politiek. Uh, grijzer en vager van. Het zijn thema's die echt bij de SGP ook horen... om daar de aandacht voor te vragen. En om te kijken wat wij daarin kunnen betekenen. En daar moeten we dan ook vooral gewoon mee doorgaan. Wat wilt u ervoor terugzien? Nee, wij wachten rustig de plannen af waarmee het kabinet ook komt. En dan vanuit die constructieve houding... zoals we die steeds hebben ingenomen... zullen wij kijken, uh, zullen wij beoordelen... waar wij onze steun aan kunnen geven. Krijgt u vaak telefoon uit het katshuis? Ik katshuis? Zou... Weet u het nummer van het katshuis? Heeft het katshuis ook een telefoon? SGP-leider Van der Staaij in gesprek met verslaggever Peter Blok. In Antwerpen zijn twee Nederlanders gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Belgische media zijn het twee broers van 26. Ze werden in de stationsbuurt van Antwerpen in hun schouder en gezicht geraakt. De Nederlanders zouden het ziekenhuis alweer hebben verlaten. De politie heeft een verdachte van 32 opgepakt. Ook die zou uit Nederland komen... Over het motief is nog niets bekend. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. PvdA-leider Samsom is niet van plan om VVD en CDA te helpen... als de PVV afhaakt bij de onderhandelingen over de miljardenbezuinigingen. Hij wil nieuwe verkiezingen als het overleg in het katshuis mislukt. VVD-prominent Remkes wil dat de minderheidscoalitie van VVD en CDA... desnoods in zee gaat met de PVDA als het kathuys-overleg met de PVV tot niets leidt. Hij hoopt zo nieuwe verkiezingen te voorkomen, zei een NSC-handelsblad. De PVDA wil dat er nieuwe verkiezingen... Komen als een Rutte geen steun vindt. In het Zuidoosten van Turkije hebben veiligheidstroepen een aanval gedaan op de koerdische beweging PKK. De aanval komt de dag nadat Turkije was begonnen met een nieuwe grote operatie tegen PKK-strijders. Correspondent Bram Vermeulen, wat weet je over de aanval van vandaag? Het is een grote aanval geweest, die inderdaad gisteren al is begonnen met honderden soldaten, maar ook speciaal getrainde politietroepen in de stad Bitlis Daar is bekend dat de PKK al jaren actief is. En we begrijpen nu dat er bij deze gevechten nou ja, een kleine groep van PKK-strijders, vrouwen, 15 vrouwen zijn omgekomen bij, bij deze gevechten. Uh, het, het is bekend dat uh, de PKK met heel veel vrouwelijke strijders... Uh, vaak in de bergen van Irak schuilt om die aanvallen uit te voeren... hier in het uh, zuidoosten van Turkije. De afgelopen week was er een aantal grote Koerdische protesten. Zijn die inmiddels geluwd? Ja. Het is inderdaad wat rustiger. Er zijn in allerlei steden hevige rellen geweest... rondom het begin van het Koerdisch nieuwjaar. Nebros eh, wordt dat hier genoemd. Eh, dat is in feite de viering van het begin van de lente. Eh, in de dagen voorafgaand aan 21 maart... Had de politie verboden dat de Koerdische jongeren dat zouden gaan vieren. En daar is ongelooflijk veel gevochten op straten. en met, met traangas, maar ook in de bergen tussen soldaten en politieagenten. Komt allemaal in een tijd dat de PKK... Uh, Turkije met een oorlog dreigt als Turkije vo voornemens is om Syrië binnen te trekken waar veel over wordt gesproken omdat de PKK ook scheldt in Syrië. Dus dat zou met, met allemaal bij elkaar een enorme escalatie zijn het geweld in deze regio waarbij dus ook Turkije en Syrië tegenover elkaar komen te staan. Ja, harde woorden dus van de PKK, maar hoe sterk zijn ze eigenlijk nog? Dat is een hele goede vraag. Uh, heel veel uh, uh, nou ja, veiligheidsexperts zeggen, nou misschien zijn het er 2000, misschien zijn het 5000 strijders die daar in de bergen van Noord-Irak schuilen. Het is heel moeilijk om daar zicht op te krijgen. We weten bijvoorbeeld wel dat de levensverwachting van dit soort strijders buitengewoon laag is. Als je in de bergen gaat, als je in die kampen gaat wonen, uh, overleeft dit meestal maximaal 7 jaar. Dankjewel Bram. Bram Vermeulen. In het zuiden van India is een Nederlandse vrouw van 35 vermoord. Haar Nederlandse vriend, bij wie ze op bezoek was, is volgens Indiaanse media verdachte. Hij zou zijn aangehouden omdat hij verdachte verklaringen zou hebben gegeven. Man zei dat hij en zijn vriendin in zijn huis waren overvallen en daarbij was hij bewusteloos geraakt. Toen hij weer bijkwam was zijn vriendin dood, zei hij. Pas 26 uur later waarschuwde hij de politie. Autopsie moet uitwijzen waar de vrouw aan overleden is. Schaatser Bob de Jong heeft zijn wereldtitel op de 10 kilometer geprolongeerd. Hij was in Heer de Veen bijna 4 seconden sneller dan Jorrit Bergsma. De Amerikaan Jonathan Cook werd derde. En het was voor Bob de Jong zijn vijfde wereldtitel op de 10 kilometer. Verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Korte vielen door werkzaamheden op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat het Gouden twee kilometer. En dat was John Sahoka natuurlijk. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. De SGP roept het kabinet op te hervormen. Bij een aanval van Turkse veiligheidstroepen zijn 15 vrouwelijke PKK-strijders omgekomen. En Bob de Jong heeft zijn wereldtitel op de 10 kilometer geprolongeerd. En tot zo over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat de langs de lijn weer verder met het WK-afstanden in Heerenveen.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 Goedemiddag, ruim 12 minuten over 5 het laatste uur van langs de lijn op deze zaterdagmiddag. En we zitten nog volop in de 5 kilometer bij de vrouwen. De dweilpauze op dit moment. Sebastian Timmerman met de stand van zaken. Ik hoop dat het wel dit keer goed gaat. Uh, Diana Valkenburg staat nog steeds aan de leiding op de 5 kilometer. Uh, Do Jeong Park uit Korea. Piepjonge Koreaanse, 19 jaar wereldkampioen bij de junior op de 3 kilometer. Reed bijna heel de race werkelijk waar tot de laatste meters aan toe. Sneller dan de tussentijden van Diana Valkenburg. Maar ze komt uiteindelijk door een matige slotronde 14, 13 honderdste van een seconde tekort. Dus zij staat voorlopig tweede achter Valkenburg. Maar de 7.1361 zal niet de winnende tijd gaan worden hoor, van de dagpark. Dus tweede Voorhuis op de derde plaats na de dwel. De laatste Nederlandse meteen in actie, dat is Anouk van der Weijden. Ze rijdt dan tegen de Canadese Cindy Klaassen. Dan Olga Graaf uit Rusland tegen Masako Hozumi uit Japan. De voorlaatste rit met de topfavorieten. Martina Stablikova tegen Shio Izizawa uit Japan. En in de laatste rit misschien wel het voordeel voor Stephanie Beckert... als zij het op gaat nemen tegen de 40-jarige Claudia Kerstijn. Dat gaan we straks dan allemaal uh, bekijken. Ik heb begrepen dat wij ook inmiddels een interview hebben klaarstaan dat uh, onze collega Steven Dalebout op het middenterrein had. Met de wereldkampioen van gisteren, de wereldkampioen op de 1000 meter, Stefan Groothuis. Stefan Groothuis, ja, je bent terug in de, de, op de plek waar het gisteren allemaal gebeurde. Is het een raar gevoel? Ja, een raar gevoel. Het is uh, gewoon gaaf. Gewoon mooi uh, ook om te zien dat hij uh, dat alweer uh, eigenlijk vol zit, zo'n beetje. Op een paar plekken aan de binnen, maar voor de rest is het gewoon helemaal volle bak weer. En uh, ja, ik ben gewoon aan het genieten. We was dus gewoon uh, net bij de NOS gezeten op uh, tv en uh, uh, koning een hand mogen geven. En uh, ja, gewoon hartstikke leuk. Nou, iedereen wil wat van je. Ja, ja wel een beetje nu, maar uh, dat maakt niet uit. Dat vind ik ook alleen maar leuk. Er, een hoop mensen die handtekeningen vragen en fotootjes willen. En dat, uh, maar ja, dat vind ik alleen maar leuk, joh. Het, was al, uh, het wordt eigenlijk al de race van het seizoen genoemd hè, gisteren. Uh, voel je dat ook zo? Nou, voor jou sowieso, maar als je naar de andere, andere ritten kijkt? Uh, ja, God, dat vind ik altijd een beetje lastig. Ik merk wel dat uh, dat, dat, dat moeten anderen beoordelen. Want ik, ik bekijk gewoon die race. Voor mij was het natuurlijk uh, een van de mooiste races die ik ooit gemaakt heb. Uh, uh, goed, de WK sprint, de laatste 1000 meter, was ook wel heel erg bijzonder, dus uh, misschien nog wel bijzonderder. Dus dat is toch even dat is een moeilijke afweging te maken, maar ik merk wel hoeveel mensen zeggen van... Wat, uh, dat ze het zo ontzettend gaaf begreven en dat ze er kipvel van hadden. En, uh, maar goed, dat, dat hoor ik van verschillende mensen en dat, uh, dat is wel leuk om te horen, ja. Dat mensen ja. Het zo intens beleefd hebben, ja. Hoe heb jij uh, gisteravond dan beleefd? Want ja, je komt dan terug in het hotel of, of niet, hoe gaat het eigenlijk? Ja, nee, dat is altijd een heel riedeltje wat je afgaat zeg maar, na zo'n wedstrijd. Dus eerst naar de schrijvende pers, dat duurt een tijdje. Uh, dan had ik een dopingcontrole, uh, standaard is dat, uh, dus dat, daar ben ik ook een half uurtje mee bezig. En toen ben ik langs uh, onze eigen sponsor geweest en langs een paar andere KPN, Essent. langs een aantal sponsoren die graag willen dat je even op het podium komt en wat komt vertellen. En toen waren we pas om, uh, half negen of zo in het hotel. Toen moest ik mijn spullen nog pakken in het hotel. Spullen gepakt. Nou, en om tien uur was ik thuis. En de buurt die had weer uh, het huis versierd. Ze we dus zijn we wel van nou moet ik een keer afgelopen wezen. Ze uh, we blijven bezig. Ja, ze blijven bezig. Elke keer luisteren moeten gaan versieren. Dan, uh, maar goed, ze hadden het huis leuk verseerd en ze kwamen toen nog even binnen. Dus uh, de buurt is nog tot uh, half twee vannacht of zo. Uh, ja. met, uh, met mijn ouders en uh, een groep vrienden en zo. Uh, zijn dan nog wel eens thuis geweest. Dus uh, op twee uur lag ik in bed. Gaat nog. Sorry? Om twee uur lag ik in bed. Dan toen? Moe? Toen ben ik gaan slapen en om half zes was ik weer klaar Oh, dus... ja, hoe zou dat nou komen? Ja, weet ik dacht Toch dan gewoon, uh, ja, gewoon die, uh, genieten en, en adrenaline misschien nog wel een beetje. Uh, ik, uh, ik was om half zes wakker en toen ben ik er ook maar uitgegaan, gegaan. Ik heb mijn tas uitgepakt en uh, ik heb uh, Luc uh, toen om zeven uh, uur eruit gehaald. Toen kon uh, Esther, uh, mijn vrouw, die kon nog eventjes uh, even wat, een keer uitslapen voor de verandering. Dus dat was ook wel leuk dat. Ik hoor je bijna niet meer, maar dat komt omdat Thias nu even ontploft. Uh... Nou, Jij hebt die wereldtitel gehaald, en dat was op een, qua sfeer in iets andere omgeving dan, dan hier. Hè. Ik bedoel de wereldtitel Sprint. Ja. Um, wordt daardoor die titel wel gisteren ook mooier? Ja, nee, Zeker weten, want in principe is WK Sprint een mooiere titel vind ik. Het is, uh, er worden twee van die titels in één toernooi weggegeven en de, that's it. Hier worden veel meer titels weggegeven. Uh, het is ook een moeilijker toernooi denk ik. Uh, uh, over twee keer 500, twee keer 1000 winnen is, is het nog lastiger. Maar uh, ja, dat maakt ontzettend veel, uh, hier, dat geeft hier ontzettend veel extra atmosfeer en beleving aan die, aan die titel. Doordat dat Tiaf zo vol zit en dat er zo ontzettend uh, meegeleefd wordt met het publiek. Ja, dat is wel een, heel wat anders. De koningin was er vandaag ook al, je, je zei het al even, Dan, dan mocht je bij langs. Uh, handje schudden, een praatje maken, wat gebeurde er allemaal? Nou ja, je komt gewoon binnen met een rijtje sporters. Uh, ik, Jeld, Sven, Linda de Vries, hoogboer, uh, Irene. Dus, uh, en dan geef ik gewoon onze beurt aan hand en dan, uh, ik heb hem even voorgesteld. En uh, uh, nou ja, zo doet iedereen dat. En dan sta je op een rijtje en dan, uh, dan begint het gewoon een eerst een beetje een ongemakkelijk gesprek eigenlijk. Dat is gewoon zo. Uh, want, uh, ja, je, je, maar uh, uiteindelijk hebben we gewoon wel een paar vragen uh, gesteld. En uh, ik vond vooral heel leuk dat zij ook... Uh, zij bleef ook echt wel vertellen en ze hield dat, uh, hield dat ook gewoon echt wel uh, leuk op gang. Ik, uh, ik vertel vroeger bijvoorbeeld over uh, of ze zelf nog op het had gestaan. Uh, de laatste jaren misschien. Goeie vraag. Nou ja, je weet het. Het is toch... Uh, toch te maken met waar we hier zijn. En, uh... en met de strenge winter misschien ook wel? Ja, nee, daarom. En, uh, nee, ze, ze vertelde al over dat ze nu niet meer natuurlijk op het ijs stond, maar dat ze vroeger wel op het ijs had gestaan, maar zwakke enkels had en een heel verhaal erover. En, uh, nou, dat vond ik wel leuk uh, dat ze zo uitgebreid uh, bleef vertellen. En, uh, nou, dat was wel, uh, vond ik, vond ik wel uh, een heel vriendelijke vrouw. Hoe ga jij uh, nu op vakantie? Uh, want er is natuurlijk nog wat onzekerheid over de toekomst. Waar ga je rijden? Hoe gaat de ploeg heten? Met wie ga je werken? Ik ga heel erg lekker op vakantie, ik maak me er echt helemaal geen, uh, geen zorg over. Uh, uh, ik heb dit al een paar keer meegemaakt dat, uh, uh, dat de sponsor ermee ophield. Uh, ja, dat, dat gebeurt gewoon, de sponsor gaat, een sponsor komt en een nieuwe sponsor komt niet zomaar in twee dagen aanwaaien. Dat zo gaat het niet, het gaat toch over uh, behoorlijke uh, grote bedragen geld. En, uh, maar wij hebben denk ik ook uh, heel wat, uh, wat te bieden als ploeg. Maar goed, dat zijn natuurlijk uh, zijn grote contracten, dus het is niet zo dat dat eventjes uh, een half uurtje beslist wordt. Maar blijf jij uh, kosten wat het kost bij Jagori? Nou, nah, nagenoeg wel. Ik zeg nooit dat ik niet in, nooit weg zou gaan, omdat... Uh, Iedereen heeft een keer een grens, dat, uh, dat zou huichelachtig uh, om te zeggen, dat, uh, dat je die niet hebt. Maar bij mij uh, dan moet het wel gek gaan en ik zie, voorzie geen enkel scenario uh, de komende tijd dat dat, uh, dat, dat, dat, dat dus zich voor zal doen. Dat, uh, dus nee, dat moet, uh, iedereen heeft denk ik, wat dat betreft ooit, ooit een grens, maar dat, uh, die kans is wel extreem klein. Nou, geniet van je zomervakantie. Dat ga ik zeker doen. Wintervakantie, wintersport. <laughs> Ik kan er ook nog wel even bij voor Stefan Groothuis. Een sporter op de toppen van zijn roem, Paulien van Deutenkom. Ja, jij weet hoe dat voelt. Hè? Je leeft gewoon een bolk op zo'n moment. Ja je, ja, je bent dan inderdaad, je hebt uh, een doel bereikt dat je, dat je altijd voor ogen had. En dat ja, dat is gewoon mooi. Je hoort het en... ook aan hem, hè. Ik bedoel, ja. hij zweeft echt. Ja, het is echt, je ziet hem ook echt. Uh... En genieten en uh, ja, groot gelijk. Ik bedoel, uh, hij is even een mooi seizoen, twee keer wereldkampioen. Dus uh, heel mooi. Zijn dat dingen waar sporters te weinig rekening mee houden op het moment dat het gebeurt? Uh, ik denk bijvoorbeeld terug in die wereldtitel van jou in Berlijn. Uh, geniet je daar genoeg van? Ja. Toch ja. wel? Jij wel? Ja, ik heb er heel veel van genoten. Ik heb echt uh, uh, vooral eigenlijk ook wel de, de weg en de, en de, de manier daar, daar naartoe. Zeg maar. en, uh, ja, want als je, als je zo'n zo prestatie dat neerzet, wat ik zeg het is een doel wat je... He, wat je al, al heel lang voor ogen hebt. En, en het is gewoon een heel traject. En uh, als dat dan alles gaat kloppen. En dat merk je ook in zo'n weekend. Ja, dat, dat is gewoon echt heel mooi. En vooral dat is heel mooi. Het is bijna tastbaar. Ja, nou ja, tastbaar. Het is gewoon heel die beleving en die ervaring. Dat, dat is eigenlijk het, het mooiste van, uh, van zo'n prestatie. Prachtig. Hey, we gaan het even hebben over andere sport uh, deze week. Uh, ja, als ik aan andere sport deze week denk. Uh, Foppen de Haan. Denk ik meteen aan voetbal. Die twee bekerwedstrijden. Die twee halve finales. Ja. Ja. Welke vond jij het meest, nou, het meest spannend, vind ik, vind ik geen goede vraag. Welke vond jij uh, de bijzonderste halve finale? De verrassende. Dat was uh, uh, AZ tegen Heracles. Had jij het verwacht dat het nu hout komt? dat had ik niet gedacht. En ik vond dat Heracles het gewoon steengoed deed. Dus die hadden... Uh, ze waren natuurlijk een beetje verrassend. Toen kwamen het heel snel voor. Toen werd het 1-2 of 2-1 voor AZ. Met een paar mooie goals. Die ene van uh, Maher was sowieso een hele mooie. Ja, en toen werd het uiteindelijk uh, 3-2. En de, de tweede helft vond ik dat Heracles gewoon goed, echt goed speelde. Agressief, goed naar voren, echt, echt voetballen. Nou ja, het was eigenlijk ook wel verdiend. Hoe kan dat? Zijn dit toch een beetje de magische krachten in de sport? Normaal gesproken uh, wint AZ uh, 9 van de 10 keer, misschien 10 van de 10 uh, keer thuis. Maar Heracles is een goede ploeg. Die, die speelt het hele seizoen al heel aardig. En die hebben, uit. Nog niet zoveel gewonnen. Dat moet ik zeggen. De meeste punten houden ze thuis. Maar er is ook een keer een moment, dan lukt het je uit. Dus dat, is, dat was nu, denk ik. En uh, AZ heeft natuurlijk een loodzwaar seizoen. Hè? Dus die uh, hadden uh, de bekerwedstrijd achter de, of de Europese wedstrijd achter de kiezen. Uh, hebben ook wat, uh, wat kleine probleempjes. Uh, en, en ik denk dat de druk ook wat toeneemt. Maar ze wilden wel heel graag, want dat wist ik van Gert-Jan, want die had ik de avond van tevoren hier gesproken in Veen. En die had ook al aangegeven dat hij heel graag wilde dat ze de finale zouden Halen. Nou ja, en, uh, maar goed, het, is, het blijft sport. En het was wel een mooie sport. Is het logisch dat er nu ook wel eens gezegd wordt van misschien ligt het ook wel aan de trainingsaanpak van Gert-Jan. Gert-Jan Verbeek. Uh, hij, hij vergt zoveel van die spelers. Uh, op het einde van het seizoen vallen ze misschien wel om van vermoeidheid. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk dat de Verbeek heel verstandig traint. Dat hij heel veel individualiseert. Misschien wel het meest van allemaal. Uh, dat hij heel goed weet wat ze wel en wat ze niet kunnen. Ja, en er is natuurlijk ook een keer een moment dat je een wedstrijd hebt... waarbij, uh, waarbij het, uh, uh, de scherpte er niet echt is. Hè? De, uh, je kan ook niet een heel seizoen echt goed spelen. Het is wel, uh, je hebt natuurlijk wel het liefst dat je op, de, op het moment Supreme, en daar hoorde dit ook bij, er wel bent. Maar goed, als je kijkt daarvoor tegen Udinese, had ze gewoon fantastisch gedaan. Ja, dat, dat, dat, en, en ik denk dat hij uh, heel, heel, heel, heel verstandig traint... Ja, ik hou ook een beetje van hem. dat is bloedbroederschap? Ze ja, ja, dat is wel duidelijk. Maar hij, hij, uh, uh, want, want anders waren ze nooit zo ver gekomen, denk ik. Dus, dus als je kijkt naar hun kwaliteit en de kwaliteit van uh, met name PSV en ook Twente... Ja, dan denk ik dat die toch kwalitatief uh, uh, beter zijn. Dat ze eigenlijk al uh, nou ja, heel optimaal presteren. Tom Boot, mm. zie, zie jij dat gebeuren? AZ straks, uh, landskampioen. Nee, vond... En misschien wel wat verder nog in... Uh... Ik was, in de wedst ik was daar in Alkmaar in die wedstrijd en ik zie ze vaak. En ik ben het voorkomen met, met Gert-Jan dat hij heel erg goed dat doet. Hij heeft ook weinig blessures en dergelijke. Maar ik kreeg vooral op het eind van de tweede helft en in de verlenging... De, de, uh, het idee de pijp is leeg. Dus dat zou best kunnen gebeuren. En toch zou ik op drie fronten strijden. Je gaat gewoon altijd om te winnen. En je weet nooit waar je eindigt. Ik zeg het eigenlijk omdat McLaren... Uh, ja, die wedstrijd. Bijna opzettelijk verloren van Schalke. Tenminste, zo zei hij ook. Die competitie is veel belangrijker. En we moeten kampioen worden. En dan denk ik, het is toch geen goede coach. Want je gaat elke wedstrijd om te winnen. Of je schrijft niet in in de Europa League. Dan denk nee, je dat ook. toch helemaal niet uh, foppen. Uh, een Engelse coach, dan denk je van. Die gaat ook altijd. Hoewel in Engeland. willen ze Europees nog wel eens laten lopen. Inderdaad. Ja, dat klopt. Hè. Ja. Nou ja, ik, ik ben het met Ton eens hoor. Kijk, als je, je moet elke wedstrijd. Gewoon moet je elke wedstrijd willen winnen. En ik vind ook dat je elke wedstrijd gewoon met je beste team moet starten, tenzij er echt wat is waar je denkt van, de jongen, als ik het nou doe en uh, dan gaat hij echt over de heel, dus, dan, dan, dus die doet het dan maar niet, maar als dat niet zo is ja, maar kijk, als je dan zegt van, jij mag vandaag spelen en de volgende doet de volgende keer mee, dan denkt degene die niet speelt en de volgende keer wel weer moet spelen, dat heeft, uh, heeft uh, dat, dat is ergens onbewust komt er ook in motivatie dus als je, als je, uh, dat is ook, ook altijd de discussie van, iemand heeft één gele kaart en dan krijgt hij de tweede bijvoorbeeld in en, en dan kan hij de volgende keer niet mee, ja, en dan zeggen ze van, ja, stel hem wel of niet op, ik stelt ze altijd op. Want, de, want ik denk, ja, de A, weet die jongen het ook. En B, eh, dan mee doe je die andere. Die moet dan voor hem spelen. En je weet dat hij volgende keer weer niet speelt. Dus ja, ik hou er niet van. Wat dat betreft, nou die twee halve finales. Bedoel, er waren vier ploegen die er in ieder geval volop op gingen. Hè? Want bij Heerenveen, tot aan de rust, eigenlijk tot vijf minuten na de rust. Ja. Ging het ook nog redelijk goed tegen Ja, PSV. Heerenveen begon heel aardig. En die, waren, uh, die hadden van de wedstrijd in, in Eindhoven, denk ik, geleerd... dat je tegen PSV heel... Uh, heel agressief moet spelen, vooruit moet spelen, die deze, deze druk moet zetten. Dat deden ze ook heel aardig. Nou ja, er was er ook een moment waarbij de eerste goal viel. Toen stond het helemaal verkeerd. Maar goed, uiteindelijk kwamen ze terug tot 1-1. En toen was er ook 20 minuten... Dat het echt, er ging echt stadion erachter staan. Was het was echt ouderwets. Ja. Ja, en de start de tweede helft was deze stress. Maar wat gebeurde daar nou? Want uh, PSV kwam wat later het veld op, ja. had ik het idee. Was ja, PSV nou kwam me... een klein beetje nee, ik, van de leg? Ik, ik denk dat dat een rol heeft gespeeld. Maar goed, dat, dat mag niet. Dat is het net hetzelfde als je hier moet wachten op uh, dat er weer gedweild moet worden. Hè? Is dus... dat misschien wel heel professioneel van ja, ja. PSV? Of zouden ze dat nooit met opzet hebben ja, gedaan? Ja, natuurlijk is dat met opzet. Ja, klopt ja, je echt? Ja, Pieters, Pieters had last van een pijntje, heb ik ja, begrepen. En, ja. en daardoor duurde het allemaal wat ja, langer. En... Ik heb op Olympische Spelen met Argentinië meegemaakt... dat ze minuten later kwamen. En echt met opzet, hoor. Maar dan weet je nooit of het, of het bewust is. Maar goed, heel vaak doen ze het wel met opzet. Aan de andere kant, Ron Jans weet dat ook, hè? Ja, maar goed, als het met opzet is... dat vind ik toch erg slecht. Want dan ben je dus kennelijk erg bang voor je tegenstander. He? Ik zou me daar nooit iets aantrekken. Nooit trucs. Een coach moet geen trucs toepassen. Die moet gewoon gaan en winnen. En ik moet ook... Winnen met alle middelen die je hebt. Proberen te winnen in ieder geval. Uh... Een tijdje geleden, die, die, die, wat was het ook alweer? Die, dat jongere klassement van Wout Pools in, uh, in de Tirreno Adriatico. Ja. Daar was jij ja. toch heel erg blij mee, dat hij, die Michel Cornelissen toch de, de smerigheid had om die truc uit te halen. Nou ja, smerigheid, hij had daar recht op. Dan zou ik het ook wel willen doen. Het is misschien erg slecht gecoacht. Ik ken Michel wel, slecht gecoacht dat hij die niet eerder was achtergekomen. Ja? Maar ik moet ook zeggen: PSC is natuurlijk verschrikkelijk goed. Hij wordt steeds beter. En die Titon die was wel fantastisch uh, aan de... en, en ook de... Lens komt erin natuurlijk. Uh, lens wordt beter en keeper was beter en oh, ze zijn er nog wel een paar. Dus, het, het, dus P, ik, ik denk dat PSV ook de de kandidaat is om, uh, om kampioen te Samen kampioen. met AZ? Of komt Ajax misschien toch op? Ja, hoewel, als PSV het wordt, wordt het AZ, ja, of Ajax de, in ieder geval niet? De, de, de, ja, die wedstrijd van zondag is, ja. uh, is van wereldbelang. Cruciaal. En, ja, die is cruciaal. Zeg, we kijken eventjes naar een Nederlandse die in de baan is. Uh, Cindy Klasse tegen Anouk van der Weijden. Sebastian Timmerman, uh, hoe gaat het met Anouk? Uh, gaat goed, hoor want ze gaat uh, voorlopig goed mee met uh, Cindy Klasse in het begin van deze race. Uh, als jullie hebben Wennerma's trouwens zien, stuur hem even deze kant op. Wel zo makkelijk, 1400 meter afgelegd. Door Anouk van der Weijden en door Cindy Klaassen. En uh, de Klaassen heeft dan wel een licht voordeel op de baan. Rijden allebei sneller dan Diana Valkenburg was in deze race. Ook qua rondetijden ziet dat er redelijk goed uit. Anouk van der Weijden een beetje een laadbloeier. Die uh, langzamer zeker de top heeft bereikt. En dit seizoen voor de eerste keer in haar carrière een de EK Around reed. Dat deed ze redelijk. Ze werd negende. Al uh, vielen wel bijvoorbeeld de langere afstand. Daarbij haar weer een beetje tegen. Cindy Klaassen natuurlijk een heel ander verhaal. Topper uit het verleden. Die uh, wereldrecord, de wereldrecords op de 1500 en de 3 kilometer op haar naam heeft staan. Daarna heel veel problemen heeft gehad. Problemen met haar knieën aan waaraan ze geopereerd moest worden. Een uh, uh, zus die uh, overleed. Dat waren natuurlijk hele andere problemen. klassen, het zat er allemaal behoorlijk tegen in de laatste jaren. Maar langzaam maar zeker. Komt Klassen weer terug op het niveau van een paar jaar geleden. En Cindy Klaassen werd bijvoorbeeld in dit toernooi al netjes vierde op de 1500 meter. En zesde op de 3 kilometer. Voor Anouk van der Weijden is dit het enige, de enige afstand die ze rijdt. 4 in het 1 voor beide dames. Met nog 7 ronden te gaan. De verschillen met Diana Valkenburg zijn zo 3 seconden. Uh, Klassen zelfs 3 seconden. En een honderdste. Anouk van der Weijden. Ja, ietsje onder de 3 seconden in haar voordeel. Maar die rondetijden, dat ziet er dan nog allemaal wel redelijk. Alhoewel 34 laag. Dat zijn dezelfde rondetijden als Diana Valkenburg. Ze moeten op gaan passen dat in deze eerste rit na het wel de, de rondetijden niet al te erg op gaan lopen. De, nu in de tweede deel van de 5 kilometer. Want die 3 kilometer grens begint eraan te komen. En dan komen veel vrouwen toch vaak de man met de hamer tegen. Klaassen versneld. Weet de rondetijden weer terug in de 33ers te krijgen. Met nog 6 gaan. 33, 9 voor haar. 3, 44, 10. Maar Noek van der Weijden. Ja, dat gaat nu minder. Want daar gaan de rondetijden omhoog. 33, 4... En dan begint zij met die tussentijd tijd in te leveren. Ten opzichte van Diane Valkenburg. En dan moet die 3 kilometer grens nog komen. En Valkenburg, voor de duidelijkheid, wist ook na die 3 kilometer de rondetijden laag in die 34 te houden. Eerst net onder de 34,5 seconde. En daarna wel in de 34 2, 3 Hier komt Cindy Klassen. 34-1. Nu ook voor haar. De verschillen blijven daar wel in haar voordeel. Maar het zijn geen super grote verschillen. Diane Valkenburg, die dus uitkomt op 7-13, ziet Klassen nu wel sneller rijden daarna, maar het zijn nog geen 7, 8 seconden. Nee, het verschil is uh, 3 seconden en 64 honderdste, terwijl Anouk van der Weide maar 2 seconden en 3 tiende nog uh, sneller is, want Anouk van der Weide levert nu toch behoorlijk tijd in ten opzichte van uh, uh, opse, Diana Valkenburg natuurlijk, die de snelste tijd op haar naam heeft staan. Ik had ietsje meer verwacht van Anouk van der Weide. Ik had verwacht dat ze wat beter mee kon met Cindy Klaassen. Klaassen komt door. 34 4 nu ook voor haar met nog 4 rondjes te gaan. En Anouk van der Weijden aan rondetijden Gaan richting de 35 seconden. Dat ziet er dan minder uit bij de Zuid-Hollandse. Die ook begint te stappen in de bochten. Echt die goede zijwaartse afzet. Wordt minder en minder bij de schooljuf uit Nieuwveen. Tegenwoordig trouwens achter in Heerenveen. In Friesland. Hier dus in het schaatsmekka. Uit de ploeg van Renate Groenewold. De ploeg van Op is op voordeelsjop. Die volgend seizoen verder gaat als Correndon. Cindy Klaassen komt daar weer aangereden. Heeft nog drie ronden af te leggen. En met nog drie ronden te gaan uit zijn rondetijd. Ja, nu ook van 34,6 seconden. Die rondetijden die uh, lopen ook in haar geval nu verder op. En zij levert dus nu ook gewoon tijd verder in. Ten opzichte van Diane Valkenburg. Terwijl Anouk van der Weijden een 35 rond net noteerde op de rondeborden. En dat betekent dat zij nog maar een seconde voorsprong heeft. Ten opzichte van Diane Valkenburg. Cindy Klassen door de bocht weer 1. Sterker nog, uh, ondanks de, de buitenbocht wordt het verschil met uh, Anouk van der Weijden niet zo heel erg veel groter nu. Uh, ...op de baan en Cindy Klaassen is op weg naar de volgende doorkomst. Dan heeft ze nog twee ronden te gaan, 4200 meter afgelegd, 34-8. Levert ook gewoon een halve seconde in. Erben Wennemars inmiddels weer aangeschoven van de wijde trouwens de rondetijd van 35-2. En haar voorsprong ten opzichte van Valkenburg is bijna weg. Erben de voorsprong van bijvoorbeeld Klaassen naar Valkenburg toe. De verschillen met Valkenburg vallen me een beetje tegen. Ik had grotere verschillen verwacht. Ja, dat wil gewoon zeggen dat Diana Valkenburg gewoon goed gereden heeft... En ik moet zeggen dat, dat, uh, dat uh, ze in die klasse, ja, ze kan in die allerlaatste ronde wel behoorlijk stuk gaan. Maar ze gaat denk ik die voorsprong op Diana Valkenburg wel uh, consolideren. Maar het kan soms dat ze echt helemaal stuk gaat. Het ziet er wel heel moeilijk uit, de dus slag wordt nu heel erg lang. En die rondtijd gaat nu in één keer naar 35-4. Dan kan ze ook zomaar aan het eind een keer ronde 37 rijden. Dat heb ik haar wel eens zien doen. En ze gaat echt helemaal stuk hoor. Anderhalve seconde heeft ze bij het inrijden van de laatste ronde op Diana Valkenburg. Die tegen de stadion net in de welpauze zei, nou nee, het is niet te winnen, de tijd. Dan kom hier ook niet mee in de buurt van het podium. Maar we moeten nog maar zien of Cindy Klaassen in deze rit sneller gaat rijden. En dan komen er dadelijk nog zes dames. Gaan we dus niet ook zeggen dat Valkenburg in de buurt gaat komen van het podium. Maar dan is die tijd misschien nog beter dan we dachten. Die 37 61, want inderdaad, Klassen verspilt die marge in ja. de laatste ronde. 7 14 19, de derde tijd voorlopig achter Diana Valkenburg. En ze is ook langzamer dan de Koreaanse Do Jong Park. Klaassen dus de derde tijd. En Anouk van der Weide voorlopig de vierde tijd. Ik had iets meer verwacht van Anouk van der Weide, Ja, ik had ook wel iets meer verwacht van, van Anouk. Maar het is ook wel een beetje in de lijn van het hele zoen. Ze begon heel goed. En het werd iedere keer gewoon iets moeizamer. Wat ik wel bij Cindy Klas zie, ik zie dat haar zo vaak doen. Hè, dat het maakt niet uit hoe lang het is. Of dan een drie kilometer of een vijf kilometer. In die allerlaatste ronde dan gaan ze in één keer helemaal stuk. En dan gooit ze zo die enorme voorsprong ze dan helemaal weg. Want een slotronde van 36,5 is gewoon niet nodig. Nog drie ritten te gaan. We hebben de Nederlandse dames gehad. Er staat nog een Nederlandse dame bovenaan. Maar die gaat geen wereldkampioen worden. hoor. We hebben trouwens nooit een wereldkampioen gehad op de 5 kilometer. Dadelijk eerst Olga Graaf tegen Masako Hozumi. Dan Sablikova tegen Isizawa. En in de laatste rit een Duits zonder rondje Beckert tegen Pechstuin. Paulien van komt ze bijten zich toch allemaal stuk he, op die tijd van Diana Valkenburg. Ja, ja. ja dat is wel als ze de eerste keer... Of als de eer, ja, ze zat in rit 2 en is toch ook maar afwachten wat de tijd waard is. En uh, tot nu toe is het, uh, ja, het is nog steeds snel snelste tijd, dus dat is wel mooi. Ja, je zei ook na afloop van die race, van, ze heeft het gewoon heel mooi gelijkmatig opgebouwd. Uh, we hebben het niet eens gehad ja. over Jorien Voorhuis, die plofte helemaal in elkaar ja. natuurlijk. En je ziet het in wezen bij Anouk van der Weide heel langzaam gebeuren, ja. hè, dat het minder gaat. Ja. Ja. ja, en inderdaad, dat, dat klopt. Uh, ook Cindy gaat de laatste ronde zaksen in elkaar en... Uh, ja, dan zie je toch dat die laatste wel zwaar zijn. En uh, Ja, Diana heeft het heel netjes gedaan. Die heeft uh, goed, echt een goed, constante uh, race neergezet. De ja. heren voorspeld het al, maar goed, daar hoef je geen waarzegger voor te zijn. Hè? Deze tijd blijft niet bovenaan staan. Ik denk het niet, nee. nee. <laughs> nou, dat gaan we zo meteen nog allemaal zien. Heb, wat heb jij trouwens met voetbal? Heb jij iets met voetbal? Nou, ik vind de WK's en de EK's ik altijd heel mooi. <laughs> Kijk, competitie. Uh, je je nou, om eerlijk te zijn, ik, nee, ik ben niet echt uh, heel voetbalgenaamd. Nee, ik volg het niet heel erg. En Fop, het is zo leuk in de competitie, zegt iedereen. Op dit moment. Ja. Ja, toch? Ja, je weet niet wie de kampioen wordt. Dus dat is, dat is gewoon leuk. Als er vijf of zes ploegen meespelen op het kampioenschap... of, of ja, vijf, dan is, dat, dan is dat tot het eind toe is hartstikke interessant. En als het in de laatste wedstrijd beslist wordt... dan is, dat, is het een mooie competitie. Want er wordt altijd heel veel over gedebatteerd. Hè? Is het nou een, een kwestie van, ja, van klasse, van sterkte... of is het juist een kwestie van zwakte... dat het allemaal zo dicht bij elkaar zit? Nee. Ja, het is, het is veranderd. Hè. Vroeger had je uh, drie clubs die er absoluut altijd, altijd bovenuit staken. Nou, dat is in de loop van de tijd is dat toch, hoe je het ook bent verkeerd keert, geniveleerd. En dat komt omdat die andere clubs het gewoon beter zijn gaan doen. Uh, met name Twente, AZ. En uh, de, de, de voormalige topclubs, die zijn gewoon wat... Ja, die zijn wat slechter geworden. Die verliezen hun spelers ook redelijk snel. Houden ze ook minder lang vast. Dus dat betekent dat, dat het, wat, wat vroeger daarnet onder aan de hand was... is nu aan de bovenkant ook aan de hand. En daardoor komt het ook dichter bij elkaar. Want Ton, die grote clubs van vroeger... die, die, die hebben het ook moeilijk tegen de kleintjes. Niet alleen tegen Twente, tegen AZ, Heerenveen... Ja. maar ook wel tegen de, de kleinere. Clubs. En daar moeten we mee leven. Want het is nu niet het eerste seizoen dat het gebeurt. Herinner je je nog dat Ajax van heel ver weer terugkwam. Dus die had die wedstrijden ook verloren. Uh, ik denk toch dat je nu nog steeds een grote drie hebt. Ajax, PSV en Twente. En ik denk dat AZ erachteraan komt. Omdat ze hun individuele, individuele kwaliteiten... en ik zei al, de pijp is een beetje leeg. Bovenin zes ploegen. Denk je zin? Zesde staat Feyenoord, maar vijf punt achter. Als de... Idioterie met Fernandez en Guidetti niet gebeurd had geweest... en ze nog een paar puntjes meer hadden gehad. Bijvoorbeeld, met Guidetti gebeurde het tegen RKC, werd 1-1. En dat scheelt toch altijd twee punten. Feyenoord doet het prima. Maar ook onderop is het natuurlijk verschrikkelijk uh, spannend, spannend... om de onderste plaats uh, tussen Excelsior en de Graafschap... maar ook nog, wie in die nacompetitie kon vorige week... Uh, waren er maar al zes of zeven ploeg. dat wordt nu iets minder. Maar zowel boven als onderop is het uh, verschrikkelijk spannend. Foppen wat is voor jou de absolute degradatiekandidaat? Is dat gewoon de ploeg die op dit moment onderaan staat, de graafschap? Ja, uh, ik moet zeggen dat Excelsior mij een positief zin verrast. Hè. Die hebben ook een paar keer een geweldige opdonder gehad. Maar die kwamen altijd weer op een of andere manier terug. En die hebben ook een paar spelers die het heel aardig beginnen te doen. Dus die zijn... En, en, en de graafschap heeft, ja, die hebben de trainer weg, nieuwe trainer, maar dan kan je niet echt zeggen dat, dat het dat heeft met die trainer niks te maken heeft. Ze hebben gewoon een matig of, matige, of relatief verschillende slechte helft al. Het zijn ook wel ploegen waarvan je van tevoren wel weet van ja, het gaat allemaal een beetje heen en weer. Het ene moment spelen ze eh, met hangen en Burger, kunnen ze in de Eredivisie komen en het andere moment dan zakken ze ja, gewoon weer weg. Dat, dat, dat, dat is zo. Het is al het voor of Excelsior, of het is de Graafschap. En, eh, vroeger was Herekleis er ook bij, maar die hebben, eh, die hebben zich eruit eh, uit ontworsteld. En toen, nou, dat heb ik net al gezegd, toen het hartstikke goed. VVV's zitten er nog bij, en die dachten, denk ik dat die dachten dat ze verder waren. Die hebben het ook moeilijk. Maar goed, ik denk dat hij het wel zal redden. Hoe heb jij het seizoen van Herenveen bekeken? Nou, het is gelukkig veel beter dan vorig jaar. Dus dat vind ik wel, wel, wel prettig. Ik vind dat Herenveen naar vermogen presteert. Dus als je kijkt naar... Ze hebben goede voetballers. En met name Voorin. Maar het is... ze hebben niet echt dragende spelers. Ze hebben ook niet een baas op het veld. Nou, en als je echt top wilt spelen, heb je dat gewoon nodig. En ik vind ook dat, uh, dat bij, bij, als we de bal niet hebben, dan zijn we nog wel heel kwetsbaar. Dus als je kijkt hoeveel golven we tegenkrijgen en hoe makkelijk het gaat, ja, dat, dat markeert maak nog wel wat aan. Maar er zit wel heel veel talent in. Hè. Als je kijkt naar de Achterhoede met Gouwenleeuw, uh, Jamaat ook. Dus is verrekte jammer dat Jamaat weggaat. Uh, en op middenveld hebben ze ook uh, Kums, de, die Belg doet het goed. En uh, Djuricic, dat, dat is ook een bijzondere. Maar ja, voorin, voorin is het klasse, is, is, is he? eenzaam is gewoon, klasse. Het is gewoon goed, ja. ja. Heeft de coach, want daar dat praten we natuurlijk ook uh, verdurende over het hele seizoen... Ron Jans heeft aardig onder vuur gelegen en toch heeft hij lang mee kunnen doen ja. uh, met deze ploeg. Maar heeft de coach echt het uiterste uit die ploeg gehaald? Ja, ze doen nog mee. He, het is niet zo dat ze... Dat ze, ze doen nog. Jij mee. Jij vond niet dat ze na die nederlaag uh, uit tegen PSV, dat dat eigenlijk ah, een beetje ja, een breekpunt was? Als, als je kijkt naar de wedstrijd die ze spelen, en, en, en daar moeten ze zelf goed naar kijken. En als ze verliezen, verliezen ze met 5-1. ...hebben van Twente met 5-1 verloren... Ja. ...van Ajax met 5-1, van PSV met 5-1... ...en weer van PSV met 5-1... Dat is, dat is belachelijk. Dus dat, dat zegt ook wat over de mentaliteit. Nou, ik denk dat Ron het prima heeft gedaan. Ik denk dat hij wel heel veel moeite heeft gehad om ze allemaal met de neus in dezelfde kant op te krijgen. Want Het zijn ook wel een beetje uh, zeer individualistische spelers. Nou, dat, dat heeft tijd nodig. Nou ja, vorig jaar is er zoveel gebeurd. en ik, van, van hem vind ik het heel knap dat hij uh, als het ware er een streep achter heeft gezet. Dus, oké, okay, prima. Dat uh, is gebeurd. Ik, ik, uh, ik zet de schouders eronder en we gaan verder. En dat, en dat doet hij uh, uh, met veel uh, plezier, moet ik zeggen. En ook met op een manier dat ik denk van oké, okay, prima. Ja, er is goed mee te werken. Is dat het verschil met Fred Rutte bijvoorbeeld, Stap, of de, de vertrokken coach van, van PSV? Uh, die gaf natuurlijk op een gegeven moment ook aan. ik ben Volgend seizoen uh, ben ik er niet meer bij. Ja. En daarna leek het heel langzaam weg te zakken. Terwijl bij Ron Jans het luister bevrijdend leek te werken. Ja, dat, dat is, is misschien wel zo. Het laatste is denk ik wel. Zo. Toen het besluit, dat, dat is ook prettig. Hè? Als er een besluit is gevallen, is het besluit gevallen. Hè? En, dan, en, dan, en als je dan een, een, een, uh, zeggen, je daar prettig mee voelt, dan komt er ook wat energie vrij... Nou, en ik denk dat het bij Rutten, uh, dus, daar hebben heel andere dingen gespeeld, denk ik. Hè. Dus die, die, uh, die leefde in homin met, uh, met de, de grote baas. Uh, en, en heeft zich geërgerd aan heel op dingen. En die ergernis die zag je gewoon bij hem terug. En het komt, op een gegeven moment komt het ook in je, in, je, in je groep terecht. Want dat neem je mee. En ik denk dat dat het is geweest. Laatste rondje bij Olga Graaf tegen Masaku Ozumi, Sebastiaan en Erben natuurlijk. Het komt de snelste tijd aan. Want Olga Graaf heeft uh, het begin de wedstrijd laten maken door de Japanse. En uh, sloeg vervolgens toe... Toen de rondetijden van de Japanse zeer snel de hoogte ingingen. Rondetijden bij Olga Graaf ook wel langzamer, zeker omhoog. Maar ze gaat wel sneller rijden dan Diana Valkenburg is op weg naar de finish. En ze gaat misschien ook wel een persoonlijk record rijden. 7.11.61 is dat persoonlijk record. reed ze hier een paar weken geleden. En dat gaat er inderdaad ook aan. Dus zien we vandaag ook weer eens een keer een persoonlijk record. Want die hebben we vandaag verder nog niet gezien. 17-22 voor deze Olga Graaf. 28 jaar is ze uit de ploeg van Costa Poltevets en Masako. Hozumi eindigt met een rondetijd van 36-8 in de achtste tijd. Olga Kraft is bovenaan, Valkenburg van de eerste plaats af naar twee. En Do Jong Park uit Korea op de derde plaats. Twee ritten nog te gaan. We gaan zo de topfavorieten in actie krijgen. Martina Sablikova tegen Shio Izizawa uit Japan. Pauline, enige persoonlijk record van, uh, van vandaag. Zegt dat iets over de omstandigheden? Um... Is het te warm buiten bijvoorbeeld? Nou ja, de zomer is begonnen bijna, maar uh, ja, de omstandigheden zijn, zijn denk ik wel zwaar. Uh, en uh, ja, dat zij hier een persoonlijk record rijdt, uh, zegt ook denk ik wat over haar op dit moment. Dus uh, ja, kijken wat, uh, wat de rest gaat doen. Want nu, de rit die nu gaat komen, Sablikova, daar moet het gaan gebeuren. Dan weten we gewoon echt hoe, hoe de omstandigheden zijn en, ja. en hoe sterk zij is. Ja, en hoe sterk zij is, ja. ja. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd wat zij nu, uh, nu gaat laten zien hier, want ze is goed denk ik. Ze dus is er aan de stand ja. verplicht toch? Ja, ja, zeker. Als je kijkt wat ze, de laatste, hè, wat, wat ze nu gereden heeft steeds. Dan, uh, ja, dan, dan, als ze doet wat ze kan, dan zou ze hier kunnen winnen. En nog even over die Beckert, hè, die ja. dan straks in actie komt. Wil die is een stuk jonger dan uh, Sabriek? Nou, een stuk. Het scheelt maar een jaartje, zie ik. Uh, maar toch, hè, jonger in ervaring. Uh, jonger in, in, in ja. topprestaties. Gaat die misschien... Nou, laat hij zich het hoofd gek maken, misschien straks? Nou, ik, ik, ik, denk, het, uh, ik denk dat zij... Ik, ik vind dat jong... Ja, weet je, als ze gewoon goed is en ze... Uh, ze kan wel jonger zijn, maar dan kan je het nog steeds hartstikke goed doen. Dus uh, uh, ik denk niet dat zij zich uh, geks laat maken. Nee want, nee, want kun je ook nerveus worden door het feit dat iemand voor jou... gewoon een, een, een behoorlijke tijd heeft neergezet en dat je bij jezelf oh, denkt... Oh, ik moet die tijd uh, verbeteren. Jawel, dat kan zeker wel. En dat, dat maak je soms als, als, als sporter ook wel eens mee. Maar dat, dat, hè, dat gebeurt je een keer. En uh, soms gebeurt het er nog een keer of, of het gebeurt je... Hè, maar je leert er wel van. En uh, ja, je loopt er af en toe wel eens tegen, tegenaan. Dan denk je, ja stom, maar ja goed... Ik, uh, Kijk, ik denk dat ze hier gewoon scherp staat. En uh, als je kijkt naar, naar uh, Beckert, uh, rijdt ze elke wedstrijd beter. En uh, ja, ze heeft straks wel een tijd om op te richten. En uh, daar zal ze voor gaan, denk ik. Tom Boot, verwacht jij nog in ieder geval een scherp duel tussen die twee? Nou, ja, ik, ik heb al gezegd, ik ben er heel erg benieuwd naar. Nou, de tijden liggen niet zo ver uit elkaar. En het lijkt mij een groot voordeel dat je dan in de laagste rit... Maar het zou ook zo kunnen gebeuren dat ze je een stuk rijdt daarop natuurlijk. Ik wil Pauline nog even vragen. Sablikova komt uit Tsjechië was vroeger geen sport. Zij heeft eigenlijk die sport omhoog gebracht. En niet op overdekte banen. Gewoon op meertjes. Ja. Zijn er al overdekte banen in Tsjechië of niet? Daardoor... Um, nou, dat is een goede vraag. Uh, voor, nee, er zijn nog geen, volgens mij nog geen overdekte banen. En, uh, Want zij is zelf maar... sport van, van het jaar daar in Tsjechië. Ja, nee, is... maar als je kijkt wat ze allemaal gepresteerd heeft... dan is het ook echt uh, iets ja, om, uh, om trots op te zijn, ja. Nou goed, Sablikova dus uh, ja. op het ijs. En we gaan eens dus even kijken hoe ze het ervan afbrengt. Erben en Sebast, waar zitten we in de race? Ze, zit, uh, op weg, uh, ze is op weg naar de 1400 meter. Er is inderdaad nog geen overdekte baan. Uh, er wordt al wel jaren gesproken, uh, jarenlang gesproken dat hij er gaat komen in de buurt van, uh, van Praag. Dan voorlopig is hij er nog niet. Martina Sablikova is sneller in deze fase dan Olga Graaf. Dat is ook wel aan haar stand verplicht. Want sinds de na-olympische de, de na periode, zeg maar na Turijn, sinds 2007 de weken afstand in Sol. Lake City. Werd Sablikova altijd wereldkampioen op deze afstand? Vier keer op rij al. We moeten terug naar Annie Vriesinger in Insel in 2005. Willen we een andere naam tegenkomen? Die bovenaan stond. Ze is ook de Olympisch kampioen van Vancouver. En dus rust die torenhoge druk op die kleine rankerschouders. Die smalle schouders van Sablikova. 32 De rondetijd van Sablikova zojuist. Waarom de. Ho! Die ik uit je mond nou, hoorde hebben. Omdat ze gewoon nu heeft ze gewoon het ritme gezet. Ze begon met een rondje 325. Toen reed ze een rondje 32-7. Toen reed ze een rondje 33,0 0 En dan een rondje daarna met een één keer 32, 5 Dus ze gaat nu 32-5, 33,0 0 Dat zijn de rondjes die ze gewoon graag zo lang mogelijk wil, wil, wil blijven rijden. En dat zijn tenminste echte rondetijden. Ja, want ook als je kijkt naar het, de seizoenstijd van Sablikova. 6,5250 gereden hier in Ereveen, drie weken geleden. Ja, dat is van een andere orde dan de 17, 7, 12. Waar we tot nu toe over aan het praten waren. 32-7 in de vorige ronde tijd. Ze verliest twee tienden van een seconde ten opzichte van haar eigen tijd. En zo zal de voorsprong ten opzichte van uh, Olga Graaf, die dus 17-22 heeft staan en de snelste tijd op haar naam heeft. Zo zal die voorsprong alleen maar gaan groeien en gaan groeien en gaan groeien. Ze heeft een tegenstandster op papier, dat is Shiro Izizawa uit Japan. Ook uit die ploeg van Pieter Muller, maar op de baan erben is van enige tegenstand totaal geen sprake. Nee, helemaal niet, want ze heeft, heeft nu al ruim 100 meter voor op de, op de, op de Japanse. En ze zijn zes uh, rondjes onderweg, ze rijdt weer een rondje, 32, 6 hè, die sabliek. Dus dat die rondetijden zitten goed. En ja, als je kijkt naar hoe ze schaadt, er zit een hele mooie cadans in. Er zit heel mooi ritme in. In de bocht gooit ze iedere keer het ritme makkelijk omhoog. Ze heeft een mooie rondetrucht, mooi ontspannen arm erbij. Ze zit hem gewoon een hele mooie steady race. En ze heeft dat ritme echt goed te pakken. Daar komt ze weer aan in de buitenbaan op dit moment. Zwierend over dat ijs. De volle breedte van de baan is een beetje gebruikend. Ja. Maar wel netjes binnen de lijnen blijft ze uh, na 3 kilometer. 32,6 was de rondetijd. 4 37... Wordt uh, hier genoteerd op het scorebord. Terwijl Bicket Japan wordt uh, opgezet. door uh, de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. als muziek hier. Maar misschien kunnen ze beter een Tsjechisch plaatje gaan uh, opzoeken. Want uh, die Ishizawa uit Japan. die is bezig met een martelgang. Nee, het gaat om uh, de Tsjechische. om Martina Stablikova die daar weer aankomt gereden. Mooi die balans in haar slag. Mooi die zijwaartse afzet. nog steeds goed. En met een ronde ja. van 32-3 is ze zelfs weer aan het versnellen. Ja, dat gaat ze zeker versnellen. Dan heeft ze echt een prachtig schema. was we... Was er nu aan het rijden, is er dan ruim 10 seconden sneller dan, uh, dan Graaf in de, in de rit, rit hiervoor. Dus dan zit ze al op een tijd onder de 7 minuten. En dan gaat ze natuurlijk de laatste rondes dus daar alleen maar meer tijd van afhalen. Dus een tijd van rond de 6.55 moet denk ik wel haalbaar zijn. Dat is ongelooflijk als je dat dan inderdaad ook vergelijkt met uh, de andere dames. Die dadelijk nog moeten gaan rijden. En ze bouwt hier natuurlijk de druk enorm mee op. Voor die laatste rit die we dadelijk gaan krijgen. Het duel tussen Stephanie Beckert en Claudia Perstijn. 5-4. 14-11 is de doorkomst. Met uh, 3800 meter achter de rug. 32,4 de rondetijd. En ze rijdt inderdaad op het schema van haar wedstrijd van drie weken geleden. Die bracht haar toen dus op 6-52-50. Maar toen reed zij na Stephanie Beckett. En wist ze dus wat ze moest doen. En dadelijk komt Beckett nog tegen Perstijn. En Beckett was drie weken geleden Erben. Maar een seconde langzamer toen dan Sablikova. Ja, maar toen hoefde ze ook niet sneller. En ik vind het wel mooi dat Sablikova nu in. De... Als eerste moet rijden, want nu moet ze echt laten zien wat ze maakt. We moet ze laten zien hoe goed is ze eigenlijk. Hoe hard kan ze rijden. En ze rijdt weer een rondje, 32-2, met nog twee rondjes te gaan. En als ze dan heel erg haar best doet. Dan komt ze in de buurt van het barencore hoor. 649-31 is het barencore. Dat ook op haar naam staat. Sablikova heeft de vier snelste 5 kilometers ooit op haar naam staan. Hier in Tialf. En dan gaat ze er eentje aan toevoegen. Want de race waar ze mee bezig is gaat daar ergens tussen komen. Maar op welke positie ongeveer? We weten het over een ronde. Want ze gaat de laatste ronde in. Ze heeft drie kwart baan voorsprong op Ishizawa. 618-66. Rondetijd 32-3 voor Martina Sablikova. Anderhalve seconde sneller zo'n beetje dan drie weken geleden. Dat baanrecord, zal dat er nog in zitten? Dat denk ik niet, Herbert. Nou, het gaat wel heel erg moeilijk worden, maar het gaat wel, het gaat wel makkelijk. Hoor. Ze beweegt zo goed. De eerste ronde en de laatste ronde zijn allemaal goed. Ze reed hartstikke mooi. Ze gebruikt haar lichaam goed. De prachtige bochten. En, en hier, ze is bijna bij de finish. En hier komt ze aan in een uh, uitermate snelle tijd. 6,50, 46. Ja, ja, ja, ja. Die slotronde is ook nog eens uitstekend, hoor. 31, 8 Het is de tweede tijd op. Ooit hier in Tijalf gereden, dat waren voor. daar kwam ze nog dichterbij dan ik had verwacht. 6.50-46 voor Martina Sablikova. Uh, ietsje langzamer dus dan februari 2007, maar de tweede tijd hier in Tijalf gereden. Die lat legt ze weer uitermate hoger hebben voor ja, Beckert die lat legt ze heel hoog. maar als je dan die laatste lekt, de laatste ronde kijkt, dan had ze blijkbaar nog wat meer over. Ja. Misschien kon ze nog wel hadden. En als je nog even kijkt naar waar... Zit dan eventueel nog iets in die race. Die derde ronde toe ze in een rondje 33-0. Misschien heeft ze daar nog wel iets sneller, sneller kunnen en nog ergens een seconde kunnen pakken. Maar we weten, we zullen zien in de volgende rit of, dat, of ze die seconde ook ergens hard moeten pakken. Nou, wat ze misschien wel slim heeft gedaan, uh, zit ik uh, nu aan te denken. Beckert is ook iemand die altijd een demarrage nog plaatst in de laatste ronde. Eigenlijk doet Sablikova nu hetzelfde. Ja, inderdaad dat doet ze dat doet ze ook, maar... Uh, ja, ik vind het wel een hele sterke tijd. Als 6.50. dan moet Beckert wel een nieuw niveau neerzetten dan wat, wat, wat, wat ze eigenlijk kan. En Beckert moet bijna een PR gaan rijden hier in TIAF. De laatste rit gaat zometeen beginnen tussen de Duitse niet-vriendinnen Beckert en Pechstein. Huh. Nou, grote vraag, Paulien van Deutenkom, Kan Beckert het of kan ze het niet? Het wordt heel lastig. Ja. Dit is echt, echt zo'n uh, sterke race dat het... Uh, nou ja, dat, dat... Dat het echt, ze moet ook echt een goed niveau laten zien. Ze moet echt boven zichzelf uitstijgen. Het blik of aan jou? Ik bedoel, dit lijkt bijna van een andere planeet, zeg je dan, hè? Ja, ze, ze, ze laat het eigenlijk gewoon keer op keer weer zien. En dat, dat vind ik eigenlijk ook nogal uh, verbazend of verbazend, gewoon knap. En, uh, want je moet het maar wel elke keer doen. En, en hoe ze dan schaatsen is echt uh, ja, mooi om naar te kijken. En dit verhaal hier, deze twee dames, ja, geen vriendinnen, uh, zegt Erbe Wennemars en uh, Sebastian. Ja, ik ken het verhaal eigenlijk niet om eerlijk te zijn. Nee, maar goed, maar Pechstaan <laughs> heeft sowieso weinig vriendinnen. Laten we het zo zeggen in het, in het schaatsen. Nou, het en de van, van. He? dat is een goede vriendin. Ja. Van dat is wel weer waar. Precies, dus, ja. dus. <laughs> wat heel aardig. Hey, maar hoe kijken jullie naar deze race, Ton en poppen? Nou, ik, uh, kijk, je kan er bijna geen woorden aan wijden... want het is super, super, super topsport. En elke keer verbaasd weer, zeggen ze het, maar ook weer niet... Want ze gaat gewoon elke keer en ze presteert het elke keer. Ik vind dit uh, supermens. Poppen, iemand die, zoals Sabrika, iedere keer weer boven zichzelf uitstijgt. Ja, dat is razend knap. Dat betekent dus dat, uh, dat de basis fantastisch is en dat haar drive om het te doen is ook gigantisch. Want anders kan je het niet. Hè? Dan is er altijd een moment dat je, dat je denkt van oké, okay, laat me lopen vandaag. Nou, dat heeft ze dus helemaal niet. Dus het is echt, echt in hart en hier een, een topspotter, denk ik. Is dat misschien een gekke vergelijking... maar iets wat je ook wel in het voetbal ziet? Klaasje aan Huntenlaard? Nee, oh ja, is vroeger, die heb ik gehad. Die was, die was, uh, Peter Hansson was ook zo'n voorbeeld. Was een fantastische jongen om mee te werken. Want die, ja, dus alles wat ze in zich hadden... dat wilden ze ook geven en, en ontwikkelen. Nou ja, en daar gaat het om uiteindelijk. Nou, inmiddels uh, de allesbeslissende race... Dus tussen Stefanie Beckert en Claudia Perstein. 17 jaar leeftijdsverschillen heren tussen die twee dames. Ja, ja dat is ja. nogal wat. Beckert, 23... En Perstijn 40 sinds 22 februari van dit jaar. Dat is een groot verschil. Op de baan is er een iets minder groot verschil. Geen 17 seconden verschil. Maar uh, nou, nee. Het is, nou, misschien 17 meter. Zou nog net kunnen. Beckett aan de leiding. In de rit 1.59.46 46 Rondetijd voor Beckett. 32,6. Gaat voor langs kruisen bij Claudia Perstijn En Beckett Erwin, gaat qua schema's goed mee met de tussentijden van Martina Sablikova. Ja, heel goed zelfs. In de eerste 600 meter verloren ze bijna 1,5 seconde. Maar nu is dat verschil nog maar 6,17 van de seconde. En terwijl dat dit toch wel de fase is waarin het open normaal gesproken een beetje de voorsprong pakt. Want Beckett heeft de, heeft de eigenschap dat ze altijd aan het eind versnelt. Hier is, hier is Beckett weer na 1800 meter 32,5 was de honderdtijd voor Stefanie Beckett gelijk met Martina Sablikova. Het verschil is maar zo afgerond 17e van een seconde in het nadeel op dit moment van Stefanie Beckett. Perstijn volgt op grote achterstand hoor. Die rijdt echt al op een meter of 20, 25. en Perstijn heeft in haar boek destijds geschreven dat ze vond dat ze te weinig erkenning kreeg van bijvoorbeeld Stefanie. Beckett haar landgenoten en opvolster als lange baan, als lange afstandspecialisten. En dat is de reden, want ze zijn er nog wat andere dingen bij, maar die zal ik op de radio niet herhalen. Dat is de reden dat deze twee dames geen vriendinnen zijn. 4-10e, dat is belangrijker. Na 2200 meter is maar het verschil in het nadeel van Bekkert. En Sablikova zal denk ik met wat spanning toekijken, Erwin. Nou, deze is ook alle redenen toe, want Bekkert rijdt gewoon weer een rondje 32-4. Die heeft hem ook helemaal vastgezet op die lagen 32, 34, 35, 32, 6. En dat reed uh, Sablikova natuurlijk ook. Dus het is gewoon super spannend. Ja, het is heel spannend op deze 5 kilometer. Het gaat dan niet om Nederlandse vrouwen, maar het is mooie sport. 32, 6. De rondetijd van Beckett gelijk met Sablikova. Heel langzaam, maar zeker wordt het, blijft het zo hangen. Rond die halve seconde. Nu weer 45 honderdste van een seconde maar. Het verschil tussen Sablikova uit de rit hiervoor en Stephanie Beckert nu. We zijn op weg dadelijk naar de drie kilometer. Daar bleef uh, Sablikova nog één keer 32.6 rijden. En vanaf dat moment gingen de rondetijden eerst langzaam naar beneden. En in die laatste ronde dook, uh, dook die rondetijd dus nog een keertje naar beneden. Wat gaat Beckett doen? Sablikova had die 32.6 en hier is Beckett in. Een rondetijd van 33 1 Dus nu gaat ze toch wel iets, iets, iets laatst iets liggen. Want het verschil is nu honderden, Maar ze is nu op dat 3 kilometer punt. En vanaf nu begint de 5 kilometer. Vanaf nu moet zij die rondetijden naar beneden laten gaan. Wat Sablikova in de race hiervoor dus heel goed, goed deed. Vlak houden tot aan 3 kilometer en daarna afbouwen naar een wereldtijd. Daar komt ze weer aan. Door de binnenbocht heen gestapt. Over dat ijs wat toch wel weer behoorlijk wit begint uit te slaan. Hier in 3,5 de arm op de rug. Bij Stefanie Beckert. Die getraind wordt door Marcus Eitjer. En hierdoor komt in 33-0. Weer een 33-er. Dat betekent dat ze nu 17 e inlevert op Het Wordt een ander verhaal langzaam maar zeker. Het verschil is 1 seconde en 66 honderdste in het nadeel van deze Stephanie Beckett Wiens hoofd, Wat roder en roder begint te worden van de vermoeidheid van de inspanning. In de bochten wordt het ook bij haar wat meer stappen. En erbusse komt ook met de bovenlichaam wat meer omhoog. Ja, ze komt een beetje omhoog. Maar het kan bij haar ook zijn dat ze moet in. Dan lijkt het alsof ze helemaal niet meer vooruit komt. Maar dan gaat ze heel hard werken. Want die meid die kan vreselijk afzien. Deze meid kan enorm afzien. Maar dan moet het wel harder gaan dan dat het nu gaat. Want nu rijdt ze een rondje 33-2. En wordt het verschil gewoon te groot. Het verschil is nu al 2,5 seconden. En dan met de wetenschap dat Sablikova die, die, die zijn laatste ronde ongelooflijk hard rijdt. Zie ik het op dit moment niet meer gebeuren. Sablikova is van het ijs gegaan. En stapt op dit moment met de schaatsen nog aan over het middenterrein. Helemaal naar de andere kant toe. Naar het bankje. En daar staat zij te kijken op een scherm. Waar je heel mooi trouwens kunt zien hoe de snelheid en de rondetijden en de verschillen zich verhouden. We hebben ook zo'n scherm. En dan zien we dat Stephanie Beckert gewoon in deze ronde 1,2... Twee seconden verliest. En in plaats van een versne versnelling lopen die rondetijden dus op en op. En is het verschil al drie seconden en zeventiende van een seconde. En kan de Tsjechische Champagne zo'n beetje wel op het middenterrein worden gehaald. Uit de catacombe worden gehaald. En kan Martina Sablikova zich gaan opmaken voor een tweede wereldtitel hier in TIAF dit weekend. Na de drie kilometer wat Erben Dit kan toch eigenlijk niet bemissen als nee, je het zo ziet rijden. dit dus gaat nu naar de beltour. En dan zal ze deze ronde eigenlijk rondje 29 moeten rijden uh, rijden. Niet. Ze rijdt een rondje 33, het verschil is ruim 5 seconden. Dan zou ze nu een rondje 26 moeten rijden om wereldkampioen te worden. Dat gaat niet gebeuren. Er gaat iemand anders wereldkampioen worden. En dat is Martina Sablikova uit Tsjechië. En dat wordt toch wel een wereldtitel dan met de verhaal. Terwijl Beckert toch nog een keertje die armen losgooit. Maar ja, ze moet 5 seconden goed gaan maken in één ronde. Dat zien we toch niet gebeuren voor deze Stefanie Beckert. Martina Stablikova, 56, 46. Die tijd is allang verspreken. En dan is het toch afgelopen. Apart, dat je weer Becker toch zo ziet sprinten. En de rondetijd aan de laatste ronde van 32-8. Maar met 656-64 wordt zij tweede achter Sablikova, die voor de vijfde keer wereldkampioen wordt. En met 7:04,01 01 snoept uh, Claudia Perstein. Nog een medaille weg voor de neus van Olga Graf. En daardoor is de andere Duitse ook heel blij. Maar de wereldtitel gaat weer naar Martina Sablikova. Haar vijfde opeenvolgende wereldtitel op de vijf kilometer. Haar vijfde titel ook in totaal. En daarmee is zij op gelijke hoogte gekomen met Gunda Nieman, De Duitse van Weleer die ook vijf keer werd op de vijf kilometer. En het is trouwens ook de zesde keer op rij dat we geen Nederlandse dame hebben op het podium ja. van de 5 kilometer. De laatste was Greta Smit in 2004, toen ze tweede werd. Ermen, dat moet toch wel het nodige gaan gebeuren? Dat moet zeker het nodige gaan, gaan, gaan gebeuren, want het, is, het kan niet zo zijn dat er zoveel goede dames zijn. Dames dat er niemand hier gewoon ook in de buurt kan komen van, van, van, van deze meiden. Als je kijkt hè, na, na, naar Diana Fotodorf, dus, zij heeft in ieder geval laten zien dat wij Nederlanders dus wel gewoon vlakke races kunnen rijden. En als we dat vaker gaan doen en allemaal gaan doen... Want dan zie ik die aansluiting wel dat we komen met die top. Maar op dit moment zijn we ver, ver, ver verwijderd van het podium. Nou, Valkenburg, de vijfde. Wel op 23 seconden van de winnares, en 10 seconden bijna. Van het podium af. Anouk van der Weijden, achtste. e Jorien Voorhuis, negende. Allemaal ver verwijderd van Sablikova. Die wint met 6 seconden en 1800ste voorsprong op Beckett. En 13,5 seconden voorsprong op Claudia Perstijn. Sablikova die ja. valt daar in de armen van de partner van Claudia Perstijn. Als Perstijn dat maar goed vindt. Nou, de vriendinnen ja, weer oh. herenigd. Maar er wordt wel een Duitse vlag gezwaaid. Maar er moet echt een Tsjechische vlag worden gezwaaid. Want de winnares komt uit Tsjechië, Martina Sablikova. En wat voor een winnares, Jan Timmerman en Erbe Wennemars. Pauline van Deutekom, uh, ja, van een andere planeet, enorm verschil.